U ziet nu al iets beter, mevrouw Penelope? Oh ja, dank u. Wat dwaas van me om flauw te vallen. Vreselijk dwaas. Wilt u misschien op mijn plaats zitten? Als u bij het raam zit, dan. Oh nee, Zal... nee, nee, nee, dank u. Het gaat wel weer hoor. Ik denk dat het de oude dag is. Nou, onzin. Zo oud ziet u er heus nog niet uit hoor. Zal ik de stuart vragen of hij iets te drinken wil brengen? Nee, nee, nee, doet u alstublieft geen moeite. Ik ben weer helemaal in orde. Gaat u ook naar Casablanca? Uh, ja, ja. Ik ga eerst naar Casablanca... en daarna waarschijnlijk naar Marabest. Uh, hier hebt u mijn kaartje. Philip Millet. Ik ben vertegenwoordiger voor Europa voor de Trans-Aziatische oliemaatschappij. Aangenaam. Nou. Uh, Timothy Valentine van de Daily Tribune. Ach, nee, maar dan heb ik uw artikelen wel eens gelezen. En dit is... Nou, u hoeft me heus niet voor te stellen wie dat is. Ik uh, heb mevrouw West... ...vaak zien spelen en vaak bewonderen. Het is me hoogst aangenaam, mevrouw West, hoogst aangenaam. Blijft u in Casablanca logeren? Ja, niet te lang, hoop ik. U logeert daar natuurlijk in het Hotel Europe. Ja. Ach, juist, ja. Nu zult Uraan een zeer interessante stad vinden. Mr. Millet, zou ik toch nog iets te drinken van u kunnen krijgen? Maar natuurlijk, natuurlijk. Stuart. Stuart! Dag mevrouw West, hebt u nog niet gedineerd? Nee, ik zit hier nog altijd te wachten op meneer Valentijn. Hij huh? had gezegd dat we elkaar om acht uur hier op het terras zouden ontmoeten. Het is vervelend voor u dat hij er nog hey, niet is. Nee, hey, mevrouw West, is die vrijpostige vogel nog niet komen opdagen? Nee, tot mijn spijt niet. Ik heb u nog zo gezegd, maar niet op hem te wachten. U had met mij moeten dineren toen ik u dat vroeg. Ach, ik ken die krantenmensen. mensen, hè. Die hebben nooit begrip van tijd of verantwoordelijkheid. U hebt het eigenlijk niet verdiend, maar toch kom ik u hier een cocktail brengen. Dat is erg vriendelijk Stubliek. van u. Dank u wel. En voelt u zich nu al wat beter na de reis, mevrouw Penelope? Nou, ik ben nog altijd een beetje slapjes. Oh, maar dat is morgenochtend voorbij, hoor. Dat hoop ik maar. Ik zal maar eens goed lang uitslapen als ik u was. Nou, dat ben ik ook vast van plan. Wel te rusten, hè. Een prettige reis morgen. Dank u wel. En wel te rusten, mevrouw. Welterusten. Uh, hoe laat had die meneer Valentijn met u afgesproken? Om acht uur. Ach, acht uur. Het is nu kwart voor negen. Ja, al iets later zelfs. Ik begin een heel slechte indruk van die jonge man te krijgen. Hè? Ach, maar ik zie dat u nog niks van uw cocktail hebt oh, gedronken. Esse Hij is er smakelijk. <treeks> ja, dat is de ook, was ik helemaal vergeten. Goeie, ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. oh, ik heb toch ook wel geloopt. Oh. Oh. <tie> Signorita. Ik, ik vraag u duizendmaal excuses, signorita. Oh, ik zag de, werkelijk niet dat ik... Ach, Pons, signorita, uw mooie... Het is zo erg niet. Het is, het is zo erg niet. Het is, het is, het is wel in orde. Nee, nee, nee, nee. Helemaal niet in orde, senor, senor, senorita. ik kan niet zeggen hoe, hoe geweldig mij dat oh, de, spijt de, dat Het ik... heeft werkelijk niets te betekenen. Kan volgens hemelsnaam zo zo onhandig zijn? Oh, dat, het kan toch iedereen gebeuren. Ja, dat overkomt ja. ons allemaal wel. Ach, buitengewoon vriendelijk voor u, senor. Buitengewoon vriendelijk voor u. Uh, mag ik de eer hebben mij aan u voor te stellen? Mijn naam is Don Quisando, uw dienaar. Uh, mevrouw Linda West. Mm. En ik ben Philip Millay. Ah, senorita, uh, Senor Me. Millay. Ja. Nogmaals, mijn excuses. Uh, goedenavond. Goedenavond. Mm. <laughs> oh, wat een grappig mannetje. <laughs> Heeft u op zijn toepetje gelet? Heeft een snor. <laughs> Om nog maar te zwijgen van zijn sterke aftershave. Hahaha. <laughs> ja. Meneer ja. Valentinus. Mm. Uh, Binnengekomen, Hij wachten we u in het restaurant. O, oh, ook niet al te vroeg. Goedenavond, meneer Millet. En wel bedankt voor die mislukte cocktail. <laughs> Volgende keer beter, zullen we maar denken. We zijn er. Dit is je kamer, geloof ik? Ja. Als je me nodig mocht hebben, ik zit op 202. Eén etage hoger. Dank je. Maar het zal niet nodig zijn, denk ik. Mm -hmm. nog, uh, nog mijn excuses voor vanavond. Ik bedoel dat ik je zo lang heb laten wachten. Oh, er was nou eenmaal niks aan te doen. Overigens, onze trans-Aziatische olievriend meneer Millet... heeft mij gevraagd met hem te gaan dineren. Het is niet waar. Hm? Oh, uh, had je dat erg gevonden? Erg? Veel erger dan erg. catastrofaal. Oh. Hoe laat vertrek je morgenochtend naar Marapest? De boot vertrekt om twaalf uur. Zo. Nou, ik, ik hoop dat je een prettige reis hebt. Dank je. En pas maar goed op jezelf. Ik zal het proberen. Je hebt me nog niet verteld waarom je eigenlijk naar Marapest gaat. Dat heb ik wel. Omdat ik een vakantiereis maak. Ach ja. Nou, dat is ook zo. Een vakantiereis. Um, geloof je me soms niet? Nou, het klinkt wat onwaarschijnlijk. Waarom zou ik niet op vakantie naar Marapest gaan? Hm? Als ik daar zin in heb. Een heleboel andere mensen doen dat ook. Een heleboel andere mensen gaan naar Blackpool. Enfin, Waar logeer jij? In het Martinique Hotel zeker. Hè? Ja. Wat is Marapest voor een eiland? Heb je dan de folders niet gezien? wuivende palmen, prachtige blanke stranden... kronkelende straatjes vol met bazaars... en beeldige, mooie, gebruinde oh, vogels. Ik geloof dat die enthousiaste beschrijving van je niet klopt. Nou, Des te beter. Dan zul je niet teleurgesteld worden. Nee, maar serieus, hoe is het er nou werkelijk? Het stinkt er naar dode vis. En er zijn er tien miljoen vliegen op elke vierkante centimeter. Oh, tien miljoen maar. Ja, maar elke vlieg beschouwt je als een persoonlijke vijand om te steken. Sympathieke diertjes... Het, het schijnt er niet zo warm te zijn, is het wel? Het is er warm genoeg. Wees daar maar niet bang voor. Oh, je hebt me echt enthousiast gemaakt. Ik trappel van ongeduld om er naartoe te gaan. Nou, dat kan ik me voorstellen. Nou, ik wens je welterusten. Als je me nodig denkt te hebben, dan kun je me bereiken op het internationaal persbureau in Casablanca. Dank je. Ik zal het onthouden. Nogmaals, welterusten. Welterusten? En pas maar goed op jezelf. Dat heb je al eens gezegd. Ja, nou, dat is zo. Maar vergeet het niet. Welterusten. U bent lang weggebleven, oh. señorita. Wie? Ik heb hier op u zitten wachten. Blijf van die schakel af. Oh. Geen licht. Waar bent u? Ik kan u niet zien. Ik zit in die fokdui bij het raam. Ziet u mijn sigaret niet groeien? Oh, hoe bent u het? Wat, wat, wat moet u van me? Wat doet u hier? <laughs> wat ik hier doe? Nee, wat, wat doet u hier in Casablanca? Ik, ik ben op weg naar Marapest. Zo, gaat u naar Marapest? Senor Quizando. Ik geef u twee minuten om te zeggen wat u van me wilt. Twee minuten? Denkt u dat ik in staat ben om u in twee minuten te vertellen... wat ik van u verlang? <laughs> u overschat mijn conversatietalent. Ik heb een onverzadigbare dorst naar de kleine details van het leven, senorita. Uw hand is er dicht bij de schakelaar. Senor Quisano, wat wilt u? Van het leven? Heel veel. En van u, als u zo vriendelijk wilt zijn, beetje geduld... Vanavond op het terras stelde ik maar u voor door dat cocktailglas uit uw hand te stoten. Hebt u dat dan met opzet gedaan? Ja, ja. En wel om de beste reden die maar denkbaar is. Laten wij eens aannemen dat ik niet zogenaamd per ongeluk tegen u aangelopen was. Gestel dat u wel die cocktail had gedronken. Die die galante senor Melee zo zorgvuldig voor u had klaargemaakt. Wat denkt u dat er dan gebeurd zou zijn? Nou, hmm? ik dat, dat zal ik u vertellen. Morgen om deze tijd zou u zich erg ziek hebben gevoeld. Aan het eind van de week zouden uw vrienden tegen elkaar gezegd hebben. Ah, oh, ze was zo charmant. Altijd opgewekt en vrolijk. Altijd vol levenslust. Ha, wat jammer dat ze zo jong is gestorven. Ik... Is, is dat een grapje? Over zulke dingen maak ik geen grapjes. Ja, maar. u. Ja, maar... U wilt me toch niet wijsmaken dat, dat die Mele geprobeerd heeft mij te vergiftigen? Gelooft u van niet? Ach, maar dat is toch belachelijk? Dat is onzin. De mensen zijn niet altijd wat ze schijnen te zijn, Sirita. Vertelt u mij eens, waarom bent u eigenlijk in Casablanca? In plaats van in Londen, op het toneel, de planken waar u hoort. Ik heb u al verteld dat ik op weg ben naar Magapest. Ja, ja, ja, maar waarom? Hm? Omdat u hoopt Robert Knight te vinden? Wat? Wat weet u van Robert Knight? Ik weet dat hij uw broer is en dat men veronderstelt dat hij verdwenen is. Gaat u daarom naar Marapest? Ja. Senorita, u bent heel mooi en als zoveel mooie vrouwen. Heel, heel onverstandig. Ga terug naar Londen, doe wat ik u zeg. En meng u niet in zaken waar u geen verstand van heeft. Kent u mijn broer? We hebben elkaar wel eens ontmoet. Wanneer? Wanneer hebt u hem voor het laatst gesproken? Oh, kort geleden. Waar? Goed dan. In Marabest. In Marabest, ja. Maar gelooft u me alsjeblieft. Ik weet wat ik zeg. Ga er niet heen. Ik verzoek u nogmaals. Gaat u. Wat is er? Huh? Oh nee, niets. Niets, maar ik moet u weg. Oh, ik geloof dat u een heel goede vriend. In het orkestje hebt zitten. Hm. Hoe weet u dat? <grijpte> Misschien bent u toch verstandiger dan, dan ik dacht, senorita. Misschien hebt u gelijk. Nog nee, het heeft niets te betekenen. Maar weet u, in Casablanca is de politie zo, zo streng, zo gauw op de tentjes getrapt. Als u mij niet kwalijk neemt, wil u zo vriendelijk zijn om dat raam voor mij open te doen. Ik zou liever niet in uw kamer gezien worden. Als u nog steeds zo onverstandig bent om naar Marrakesh te willen gaan, dan. Ja. Laat ik u dan een raad geven. Zodra u op het eiland aankomt, neemt dan contact op met iemand die Smith heet. Tinkerbell Smith. Het is een vreemde kerel, maar wie weet kan hij iets voor u doen. Zeg hem dat, dat ik u stuur. Welterus, terug, senorita. Ik wens u een goede nacht. Goedemorgen, mevrouw West. Staat u op het punt van vertrek? Goedemorgen, mevrouw. Nee, ik, ik ben nog niet eens klaar met pakken. Oh. Hoe laat gaat uw boot? Om even over twaalf. Ik denk dat u een hele prettige reis zult hebben. De zee is zo glad als een spiegel. Dank u. Ik hoop het ook. Oh ja, mevrouw Penelope. Ja? Ik, uh, ik had het u al lang willen vragen. Toen wij elkaar voor het eerst ontmoetten in dat vliegtuig, ja. toen zei u iets dat me erg opviel. Oh ja? Ja. U zei, niet ver van Oran is er een plaats die. Ras Elma heet. Ja. Ja, ik wilde u daardoor duidelijk maken dat u iemand had als u daar gins was. Dat is die vriend van u, meneer Valentijn. En hij schijnt nog haast te hebben ook. Ik ben blij dat je nog niet vertrokken bent, Linda. Ik moet iets met je bespreken. Loop even mee naar het terras. Ja, maar ik ben nog niet klaar met pakken. Nou, maak je daar maar niet bezorgd over. Ik ben nog niet eens begonnen met pakken. Eh, gaat u ons nu ook al verlaten, meneer Valentijn? Ja, ik vrees van wel ja, maar... Ik heb verrassend nieuws voor je. En dat is? Ik ga ook naar Marabest. Oh, ik dacht dat je van plan was in Casablanca te blijven. Dat was ook zo, maar ik ben van gedachte veranderd. Hoe dat zo? Kom mee naar het terras en dan zal ik het je vertellen. <laughs> ik ben al weg. Adieu, mevrouw West. Adieu, meneer Valentijn. Dag, mevrouw Penelope. Je moet me schijnbaar nieuwsgierigheid maar vergeven... Maar kan moeilijk begrijpen waarom je een raam openzet om daardoor iemand gelegenheid die te geven... Die man was Don Quisando. Ik had hem al eerder op de avond op het terras ontmoet. Oh ja? Nou, die man schijnt dan wel een hele diepe indruk op je gemaakt te hebben. Oh, Tim. Dus was het kennelijk nodig dat Don Quisando je zo overhaast en nog wel door het raam verliet? Don Quisando gaat altijd door het raam weg... Ramen schijnen nu eenmaal een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem uit te oefenen. Is het werkelijk? Linda, als wij eens open kaart zouden spelen... ik ken de reden waarom je naar Casablanca ging... en waarom je nu naar Marapest wilt. Ik weet het vanaf het ogenblik dat je in het vliegtuig stapte. Je zoekt je broer. Robert Knight. Ja... Ik zal je iets vertellen. Iets dat ik zelf vanmorgen pas ontdekt heb. Begin van deze week werd er een jonge vrouw uit de Theems opgehaald. Dood. Vermoord. En die jonge vrouw leek verrekt veel op... Linda West. Wat wil je daarmee zeggen? Dat iemand zich vergist heeft... en de verkeerde vrouw heeft vermoord. Wat? Oh, oh Tim... Tim, gisteravond, toen ik op je zat te wachten... bracht Miele me een cocktail. Mm -hmm. ik, ik wilde er net van drinken toen het glas plotseling uit mijn hand geslagen werd... doordat Don Quisando tegen me aanliep. Ik, ik dacht natuurlijk dat het per ongeluk was. Dat dacht Miele ook. Maar later, toen ik naar mijn kamer ging, zat Quisando daar op me te wachten. Zo. Hij vertelde me toen dat die cocktail verheftigd was. Kwam Quisando naar je kamer alleen maar om je dat te vertellen? Nee. Hij kwam me waarschuwen. Hij zei dat ik niet naar Marapest moest gaan. Waarom heb jij eigenlijk zo'n haast om naar Marapest te gaan? Je broer heeft hier gewerkt. Het kan best zijn dat hij nog hier in Oran is. Nee, nee, dat geloof ik niet. In elk geval moet ik iemand spreken in Marapest. Een zekere Pieter Vender. Pieter Vender, zeg je? Ja. Ken je hem soms? Ehm, uh, uh, nee, nee, dat niet. Maar ik heb wel eens van hem gehoord. Uh, het is een Canadees. Ja. Wat wil je van die man? Zover ik weet, was Wender de laatste persoon... die mijn broer gesproken heeft voor zijn verdwijning. Roger gaf hem zijn polshorloge... met de opdracht dat naar de bevoegde autoriteiten in Londen te sturen. Ja, ja. En toen het horloge onderzocht werd... bleek er in de binnenkant van de armband... een bericht gekrast te zijn. Mm. Er stond... Dicht bij Oraan is er een plaats die Ras El Ma heet. Merkwaardig. Buitengewoon merkwaardig. Dat is precies wat mevrouw Penelope in dat vliegtuig zei. Ja. Tim, ken jij veel mensen op Marapest? Ach. Ja. Ja, nogal. Ik, ik ken een goede weg. Ja, ik, ik was nieuwsgierig of je misschien daar een zekere Tinkerbell Smith kende. Tinkerbell Smith? Jazeker ken ik die. Ja, is een rare snoes aan. Don Quisando heeft me aangeraden me met die man in verbinding te stellen. Waarom? Dat, dat weet ik niet. Hij zei alleen dat dat nuttig kon zijn. Mm -hmm. Ik zal je met hem in contact brengen. Zodra we op Marapest aankomen, breng ik je naar hem toe. Dank je. Sorry dat ik... Sorry dat ik wat onhebbelijk tegen je geweest ben. Dat was ik ook. Um. Jij gaat zeker naar Marapest, omdat je hoopt... dat er wel eens goede kopij voor een artikel in kan zitten. Hm? Uh. Uh. <coughs> ja, zoiets, ja. Kom, ik moet gaan pakken. Is Marapest zo groot? Zijn we er nog steeds niet? Giuseppe. Monsieur. Waar is dat huis ergens? U vraagt u te brengen naar Tinkerbells Miss. Ik u breng naar Tinkerbells Miss. Ja, dat is goed, maar we zitten al een hele tijd in die taxi van je. Is ook een lange weg Kost veel geld, kost veel tijd. En als je maar weet dat ik alleen betaal wat de meter aanwijst. <laughs> ik vind het best hoor. Ik heel best vind. De meter staat op 200 Macartos. Dat sta twee jaar op 200, makkertels. Ja, dat is goed. Hou hem erop met die onzin, hè? Rij liever een beetje harder, we hebben haast. Bring het zin in, Amerikaan, de... hè? Allemaal daar. Altijd haast, haast. Op goeiedag, jullie, zoveel haast jullie jezelf voorbij lopen. weg, je stomme zoon van de nok! Wees toch voorzichtig, chauffeur? Nee, ik ga er heen. Ik maak haast, ja? Klets niet zoveel, kerel, kijk liever uit. In dat niks. Toch al weet u veel mensen hier op Moeten we hier zijn? Ik denk het wel, ja. Het is op die hoek daar. Dat huis met die dichte leuk is of niemand thuis is. Waarom moet u Tinkerbells mispreek? Wil je hier op ons wachten en ons straks weer naar het hotel terugbrengen? Kost u weer 25, Macartos. Misschien nog meer als het lang duurt. 20. Oké, okay. ik wacht. Als je het mij vraagt, ziet het huis er niet aantrekkelijk uit. <laughs> ja, wat had je dan verwacht? Een paleisje misschien? Och, nee, ik weet het niet. Het staat me niks aan. Giuseppe heeft geloof ik gelijk. Er schijnt niemand thuis te zijn. Wat, wat, wat was dat? Wat? Hoorde je dat niet? Nou, dat komt waarschijnlijk uit de winkel. Er zitten allerlei dieren. Katten, apen, papegaaien, schildpadden. Ik geloof niet dat we daar iets van te zien krijgen. En zeker van Smith niet. Hé... Hey. Die deur is niet op slot. Er schijnt dus wel iemand in huis te zijn. Oh. Nou, schrik maar niet, hoor. Er is niet het minste gevaar bij. Kom oh. maar mee. Ze zitten allemaal in kooien, ze kunnen geen kwaad. Zonderlijk een collectie houdt hij erop naast. Wat is die smis eigenlijk voor iemand? Nou, je zult er dan nou wel gauw in levende lijven zien. Niet dat hij thuis is. Doe de winkeldeur nog eens open en dicht. Woont hij hier in dit huis? Ik denk van wel. Anders zou hij de voordeur niet opengelaten hebben. Ja, dat is ook zo. Mr. Smith? Waar bent u? Mr. Smith? Schijnt het dus niet te zijn. Merkwaardig. Hoogst merkwaardig. Tim, laten we maar weggaan, vind je niet? Ja, nog even rondneuzen. Wat is dat hier voor een dier? Dat? Oh. dat een giftige hagedis. Een hagedis? Ja, dan hoef je niet bang voor dat beest te zijn. Hij is opgezet. Oh, oh gelukkig. Zo, wat. Wat is dat daar? Achter dat gordijn, daar aan de overkant? Lekker een dief van of zo. Ik wed met je om wat je maar wilt dat die rare snuiter, die smis daar rustig ligt te slapen. Ja, met, met al dat lawaai om zich heen, zeker? Nou, je zou ervan opkijken wat die oude snijbouw niet allemaal doen kan als hij een halve liter van dat goedje dat ze hier... Hé. Hey. Wat, wat is er? Blijf daar staan. Kom niet dichterbij. Wat, wat, wat is er dan? Er steekt iets uit, daar. Onderaan bij het gordijn. Het is een... God hemel. Het is mevrouw Penelope